12 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de Nederlandse tak van Thomas Cook is het niet meer mogelijk een vakantie te boeken. Daar valt ook Nekkerman reizen onder. Het bedrijf sorteert daarmee voor op een faillissement. Ongeveer 10.000 Nederlanders zijn via Thomas Cook of Nekkerman op reis. Nog eens 50.000 Nederlanders hebben tot het eind van de winter een reis geboekt.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 Abandu Ramayana Abandu Boshi para para eh tamboshi para para volunga ti selonga ti eh shirapa Ja, de dummy. <laughs> Kijk, daar zijn we weer met de tweede uur en ik krijg een dummy, nou ja, daar hebben we het zo wel even over wat het is. Uh, wij gaan het tweede uur doen van Goedemorgen Zandvoort. En vanuit loopt we al, dus als je nog langs wil komen, komt dan gelukkig langs, Ja, zou zeker doen. Uh, ik heb er een prachtige tas gekregen, het Shanti en Zeeliederen Festival Zandvoort. De laatste zonde van september in Zandvoort-aan-Zee. Uh... Dat is het eerste item. En daarna gaan we praten met George Polman van AG Architecten. omdat wij, wat uh, willen weten over een aantal uh, dingen. Daarna gaan wij naar uh, Held, Smit Held. En die gaat het hebben over de Reuma-dag. Die ja. zij doen. Maar eerst, meneer Paap. Een zeer goedemorgen. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Komt u dat aandacht, of pak de microfoon. Ja. De dummy die ik gekregen heb is waarschijnlijk het nieuwe... Flyer die uh, binnenkort gaat circuleren? Dat klopt. Uh, we hebben dit jaar een uh, bijzonder grote oplage gemaakt van uh, deze uh, flyer. Want we verwachten een bijzonder groot aantal mensen. Al, al was het maar, omdat uh, we bijzondere koren hebben uitgenodigd dit jaar. En vertel eens wat meer over die bijzondere ja, koren. over die bijzondere koren. Nou, ja. Laten we eens beginnen met uh, Chanties. Uh, natuurlijk. Uh, oude Liederen uit... Uh, 18e, eind 18e en de 19e eeuw, de tijden van de grote zeilschepen, waar, waar het ruw aan toe kunt. Ik heb verhalen gehoord van mensen die ik in mijn jeugd... toen ik zelf op zee zat... die daar nog over vertelden... dat bij grote stormen... soms wel vijf, zes man tegelijk... van de raaspoelen zo zee in. Ja, dus ja, zeemansleed en zeemansleiden... dat komt er allemaal bij voor. Dus het, en dat wordt dus ook verwoord... in sommige van deze liederen. Ja, die liederen die zijn natuurlijk werkliederen... maar het was natuurlijk zo... er werd niet alleen gewerkt... dat was ook wat vrije tijd. En in die vrije tijd... Je kent het Engelse woord voxel. Het Nederlandse heet dat vooronder. Maar daar kwamen ze bij elkaar. En daar zongen ze dus de ballads. Ook Die ballads die krijg je ook links en rechts weer terug. In de songs. Dan hebben we natuurlijk niet alle koren. Die zingen de zuivere chanties. Er zijn er ook bij. Die zingen wat modernere liederen. Maar allemaal met een link naar de zee. En waar gaat het om? Het gaat er niet om om onszelf te verzieren. En het gaat erom dat we het publiek erbij betrekken, zodat we één grote gezellige familie hebben. Dus vandaar, Ben, ik heb 900 van die dingen besteld. Dank wel. <laughs> dan weet je dat vast. Dat, dat je dat vast. Ja. Dus we verwachten dus minimaal 900 gasten. Nou, nou. Ik, ik, als ik het aantal van de jaar jaren zo eens even door laat gaan, dan zijn dat er meer. Uh, Te meer omdat het vijf locaties zijn. Ja, dus het verspreidt zich. Ja, maar ik heb. Uh, en, uh, nou, we beginnen, natuurlijk, uh, zoals gebruikelijk in uh, Nieuw Unicum. Waar de samenzang is. En dit jaar eh, hebben we dus het fantastische koor, de West-Aleta Zingers. Eh, die dat gaan openen. De West-Aleta Zingers eh, is een van de oudste koren. Want wat heel gek is, dat Santi. die hebben we nooit van gehoord. en opeens kwam het op. Het is zo rond zeg maar 2000, want ik heb even gekeken naar wanneer de koren zijn opgericht. Nou, uh, dat zit allemaal zo 98, 97, 2002 en later. Maar de wester leta zingers die zijn van 1974. Wow! Uh, dus dat is al een bezorgelijke lang. Dat je en dat andere allemaal van te van, van Schelling. Ja, maar ik, nee, ik moet nog wat meer vertellen van de Wester-Leta zingers want die hebben, dus die, die naam die komt van een gestrand schip, de Wester-Leta. En wat hadden die nou aan lading en schrik niet Roy, want jij zal spijt hebben dat je er toen niet bij was. Die hadden een lading wijn. En het hele eiland is overspoeld met rode wijn. En als je nu echt gaat kijken, dan zie je dus in het logo wat ze gebruiken, daar zie je nog steeds een zeeman staan met fris rode wijn op het eiland. Nou, mooie kan je het toch niet hebben. En die gaan uh, dus in uh, de spits afwijten. Maar dat is eigenlijk dus een uh, jutterscor. Uh, <lacht> uh, nee, nee, nee, nee, nee. Kijk, het is altijd zo geweest uh, dat de koren die uh, ontstaan natuurlijk langs de kust. Maar we hebben bijvoorbeeld het Roerum uit Barneveld. Nou, die hebben wat andere routes. Uh, die hebben we onder andere in hun muzikale sectie een doedelzakspeler en een fluitspeler, uh, mondharmonica. Die dus het is een divers verhaal. Ja. Wat we halen uit links en rechts. Nou, We zijn natuurlijk ook... Uh, ja, zeg maar wat je wil. We hebben tien koren. Dus dat zijn tien diverse invalshoeken... van het prachtige uh, Chantiliet. Uh, dus de relatie met de zee... die spreekt overal uit. Er is ook nog een vrouwelijke invalshoek. Jazeker. jazeker. Uh, naast de chantiliet zijn op een gegeven moment ook, ook dameskoren ontstaan. En uh, je weet hoe dat is aan de kust. We nemen het niet zo naar. En dus noemen we het viswijverkoren. En zo, is, en zo staan ze ook ik geloof het of niet, google maar dan zul je het zien, het zijn de viswijvenkoren en daar zijn ze trots op en die dames die eh, komen of van de kust, of van eh, het zuiderzee, rondom de zuiderzee, nou, het roerom komt uit Barneveld, eh, dus eh, je begrijpt, die hebben dus als roerom een mooi logo van een ouderwetse stuurrad. en wat hebben ze daarin gezet Barneveld de kip, daar staat een mooie haan in ik kon het jou niet je kon hem inkopen. Maar... Ik zie hier weer een kok en -on vers ontstaan voor, uh, bij het eten. Dus... Nou, je ziet het jongens, zet die koren bij elkaar hè, en dan heb je het. Nou, dus wat dat betreft... Uh, ja. en wij hebben natuurlijk in Zandvoort een, uh, een koord, wat eigenlijk hartstikke jong is. Want uh, de wapenzangers bestaan zoiets van twee jaar. Uh, maar ja, daarvoor hadden we natuurlijk, uh, was het het uh, gemengd zandvoort skopers En uh, dat daar is eigenlijk... Uh, de voortzetting van geweest want uh, de, redact de, de redacteur de redacteur van uh, Goedemorgen Zandvoort, uh, meneer Van Kuik, uh, die heeft toen de tijd met uh, uh, Elisabeth uh, Burkhardt. hebben dus uh, het Santi Festival naar Zandvoort gehaald en we mogen ze dankbaar zijn dat ze dat gedaan hebben, want we hebben daar een prachtig evenementen over gehouden. Zeker weten. Uh, nou, dan is er natuurlijk nog iets. Uh, je kan zoiets niet doen zonder sponsors. Hè? Zonder sponsors. En uh, ik moet natuurlijk dan even noemen. Dit jaar als eerste hebben we uh, Suzanne Jan van Amsterdam Beach erbij. En, uh, heel enthousiast. en Wij vinden het fijn dat ze dat doet. Jammer dat onze andere locatie weggegaan is. Maar ja, daar zit geen café meer. Dus, uh, en we hebben cafés nodig voor de sponsoring. Uh, dan is natuurlijk uh, Brigitte van Eeg bij het Wapen van Zandvoort. Uh, we hebben nu, dit jaar, uh, Max Aardwerk uh, van Café Mio. Uh, en dan hebben we natuurlijk een goed-old Ron Brouwer van Lauro en Hardy... ...die ook al vanaf het begin af meegedaan hebben en altijd enthousiast is. En uh, nooit vergeet om tijdens de doptredens even met de schaam uit te gaan. Oh, dat, is... dat zijn zo van die, van die lieve momentjes, daar, daar word je gewoon vrolijk van. En natuurlijk gaan we ook even naar het strand bij Bodine en Bas... ...waar we altijd welkom zijn en een speciale sfeer hangt in dat hoekje. En je ziet dat hele terras... Nee, dat, wat daar zit, daar draait die stoeren om en die zingt vorstelijk met ons mee. Voor zover verse dus de teksten hebben. Nou, eh, ik heb Ben de dummy gegeven en in de binnenkant van de dummy zie je dus de liederen die we bij de samenzang eh, eh, die we bij de Samenzang zullen gaan zingen. En uiteraard zit daar ons prachtige Zandvoortse volkslied bij. Dus alle nee. mensen kunnen ook gewoon dit, ja. uh, dit boekje meenemen en meezingen uit volle borst. Ja, ja we, we, ik zeg net, we hebben er 900 gemaakt. Ik hoop dat het voldoende is en ze niet, ja, dan hebben ze pech. Kijk eens maar met elkaar mee of uh, ze doen maar iets. Maar van het Zandvoortse volkslied, uh, ja, daar is, valt ook nog wel iets over te zeggen. Want we hebben wel eens geprobeerd dat te moderniseren. En dat is. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb het gehoord. En dat is gelukt. Hè? En we hebben daar een Antiliaans ritme onder gezet. Maar de. Ja, wat ik zou zeggen. De Zandvoorters. die vonden dat toch maar. Uh, een beetje aantasting. Uh, van uh, het heilige Zandvoortse volk. <lacht> nou, verder uh, heb ik nog een andere mededeling. En dat is. Uh, je hebt uh, vernomen, je was er zelf bij. Uh, dat onze. Uh, burgemeester hebben omgehaald voor David Molenkamp. Ja, ja. oh ja, we hebben hem omgeruild ja. natuurlijk. He. Ik bedoel, het is, het, is, het is net als je gaat naar de kring lopen en je zegt, deze hoef ik niet meer. Geef me die maar. geef me die maar. Doe maar een, nieuw, <laughs> Doe maar een verse. Ja. Deze doet het niet meer in dit geval. Ja, nou, dat wil ja. ik niet zeggen ja, dat ik het ja, niet meer ja, doet. Ja. Maar ik ben er uitgekeken, geef mij maar de verse. <laughs> en, uh, nou ja, je begrijpt natuurlijk, uh, we hebben gelegenheid te baat gebracht. En te vragen of hij het festival wilde openen. En dat wilde hij wel, maar hij was erg bescheiden. Uh, en in zijn bescheidenheid zei hij, ja, uh, is het niet een wethouder die het doen moet? Ik wil ze niet voor de voeten lopen. Waarover ik hem natuurlijk dadelijk vertelde dat we met die wethouders gebarst te maken hebben. Uh, kom maar. Nou, en dat, uh, hij zou dat in het college bespreken. Nou, dus we hebben dus in ieder geval iemand die komt en het opent, zoals alweer jaren. Anders is het uh, vaak de wethouder Bluizel. Ik weet, van... uh, ja, en ik weet niet of hij van cultuur is, maar hij weet dat... Maar hij wel mee. Hij, hij heeft uh, heel vaak meegezongen, uh, zeker in de beginjaren. Uh, maar hij is, uh, tegenwoordig heeft tegenwoordig ja, andere aspiraties. Uh, want, uh, hij, <laughs> ja. ja, hij heeft andere aspiraties, want hij, uh, hij heeft zijn hart en ziel verpand aan het, uh, het Agraatakkoor. Uh, wat natuurlijk... Uh, die ook weer bezig is en straks weer een mooie voorstelling brengt van. Uh, het Requiem. Het Requiem van? Geen idee. Ah, nou, ze hebben het al een keer eerder gezongen. Nee, ik dacht dat ze een andere hadden. Maar... Nee, nee, nee, nee. Ja, dat was een tweede. Maar deze hebben ze ook al eens een keer oh, eerder nee. gezongen. Uh, ja, de, ik, mocht, uh, ik wilde meedoen, maar het mocht niet, want mijn stem uh, scheen niet geschikt te zijn voor zangkusten. <lacht> voor de shantikoren wel. <lacht> voor de shantikoren gaat het wel. Want ja. de, voor de shantikoren wordt als de, de voorman, yeah, degene die uh, de voorzanger is, uh, daar wordt niet... Uh, ...de beste zanger voor uitgezocht. Nee, daar wordt de beste zeeman voor uitgezocht. Degene die het beste zuilcapaciteit heeft... ...die is de voorman en die geeft het dit man... ...want die weet wat er gebeuren moet. En de rest, nou ja, het, uh, je weet hoe dat is, hè? Ja. Eén schaap over de dam en de rest volgt. En, en, uh, ja. en mag ik me afnemen dat je als goede zeeman... Uh, ...voorman bent ook bij de koor? nee, nee, nee, nee, nee. Uh, ja, laten we eens even kijken. Wel, ik heb er eentje genoemd, hè, de Wester Leterzangers. Ik heb het Roer Omgenoemd. Eh, dan hebben we natuurlijk uit uh, Vijf Huizen de VOC. Nee. Eh, ook al jarenlang een vertrouwd uh, beeld. En we waren met het, uh, met het koor waren we in, uh, op uitnodiging in Boutsend bij onze vrienden, de jongens. Ja. De jongers. hè, jongers, jongers, niet jongens. Jongers. Jongers is Fries voor zingers. Wist zeg, ik, ik dat. Zeg geen jongens. Nee. Dan worden ze boos. Nou, ze worden niet meer boos. Maar ze vinden het wel verdrietig. Ja. He? Die verdrietig. Die worden <laughs> En uh, daar kwam ik iemand tegen uh, van het Leeuwarden Shantikor. Uh, en die zegt, ook als er zand gekomen? Ja, ja. Ik zeg, Oh, ho, ho. Dat gaat niet zomaar. Nee. Nee, wacht even. Maar ja, op een gegeven moment ik, uh, waren we aan het overleggen hoe zullen we het doen, die erbij, die eraf. Want je wil een gevarieerd programma neerzetten. toen uh, nou, hebben ze gebeld en uh, ze waren heel enthousiast, wilden graag komen. En, uh, dat geldt natuurlijk ook voor Grace Daring uit uh, het viswijverkoor uit de Muiden. Uh, we hebben de Marconisten uit Leimuiden, dat is ook niet zo ver hier vandaan. Uh, en dan uit uh, Enkhuizen, de Enkhuizen Schappertoutjes... Dat uh, chappertoutje, dat is een touwtje waar je zeiltjes mee vastzet, ja. Maar goed, dat leggen ze ja. wel uit. Dan... Dat, leggen ze uit. dat leggen ze allemaal zelf wel uit als, uh, als ze bezig zijn. We hebben uit, uh, uit Amsterdam het feest Trekvaart Monacoor, wat uh, een aantal prachtige liederen zingt. Onder andere hebben ze liederen van Slauwerhof, de teksten van Slauwerhof zelf op muziek gezet. En, uh, met, dat doet een dirigent voorzanger, cellist, Vincent de Lange. Ja, het zijn allemaal van die mensen die we dat eh, laaiend enthousiaste muzikanten... Ik hoorde het en, daar wel eens, meest betrekt van mannen... als ze liet Zandvoort aan de ja. is gewoon stil. Ja, ja. We hebben ook speciaal niet voor Zandvoort geschreven. Maar ze hebben allemaal iets unieks he, en iets speciaals die ik hoorde. En soms dan, zeg je nou, ja. ze vallen me toch wel een beetje tegen... He. En dan uh, hebben we natuurlijk, uh, je weet hoe dat gaat, we moeten altijd evalueren. Hè? En uh, evalueren, dat is, dat is zwaar werk. Zwaar, ja, zwaar werk. Want we hebben dus bij elk podium ook nog podiumdames. En de podiumdames, die begeleiden die koren. En die hebben een lijstje. En die geven aan wat ze goed vonden en wat ze niet goed vonden. Want zoals het een, een goed leider betaamt, moet je delegeren. En dat doen we dus ook. We delegeren alles. En de, worden de viswijven dan begeleid door de podiumjongens? Uh... Moet je goed luisteren. Dat kan natuurlijk niet. Hè? Want je weet dat als die kerels op zee zitten, dan... Trouwens, daar hebben ze nog een liedje van gemaakt, weet je dat? Toen ik op zee was, ging jij aan de spier. Ik moest nog werken en jij zat aan het bier. Nou ja. zo werken die niet allemaal. Dus wat dat betreft. Ja, wat heb ik nog meer te vertellen eigenlijk? Nou, misschien nog later. Unicum. Unicum is voor iedereen toegankelijk. Het is, en ik zou het op prijs stellen. Als we dit jaar, juist omdat we dat mooie koor de West-Alleter zingen... Let wel, die zijn met de boot eh, van Ter Schelling, dan met de bus eh, en dan hier naartoe. En die zijn er, gewoon ja. op tijd. Dat is geweldig wat die mensen er voor over hebben. Want die doen het optreden in Unicum. Die doen het optreden in Unicum. En dat begint al om... De Unicum, uh, uh, uh, het optreden is op de pak voor elf. Nou, maar men komt zo rond half elf binnen? Nou, ik, ik denk zelfs nog wel eerder. Meestal rond een uur of tien. En, ja, en oh ja, wat ik niet mag vergeten natuurlijk. We hebben natuurlijk een heleboel vrijwilligers. Want wij zijn als gastheren zijn we natuurlijk gastheer voor al die koor. Dus ja, je geeft ze wat te drinken. Dus ze krijgen een flesje water, hè. Want we zijn natuurlijk... En ze krijgen een broodje. En die broodjes moeten gesmeerd worden. En daar hebben we een vrijwilligersproef voor. Die dat op de zaterdag daarvoor allemaal doet. We hebben natuurlijk onze sponsors. Die naast de cafés die sponsoren. Maar ook nog wat andere sponsors. Die ons met... Ja... Productsponsoring. He, want dat is, je moet niet geen geld vragen. Want geld dat moet je eerst verdienen. Maar producten, dat is altijd goedkoop. En we vragen dus gewoon productsponsoring. En dat lukt. Ja, ja, natuurlijk. Ja, we overwegen zelfs nu om een, een vriendenclub van het Shanti-festival op te gaan richten. Want ja, ik heb gelezen dat anderen dat ook doen. Het is... Vesterletter heeft het nog anders gedaan. Die heeft een, zelf een kringloopwinkel begonnen. Vandaar dat ik net zei, waar we nou, die burgemeester in. En, en die kringloopwinkel, de, de revenue van de kringloopwinkel gebruiken ze ter ondersteuning van hun koor. Creatief? Nou. Ja, dus, dus, ja, dus als je dus met die mensen gaat praten, er komt van alles uit. Nou, dat is, ja. Wij weten dat voorlopig genoeg. Uh, ik neem aan dat uh, het schema nog bekendgesteld gaat worden. En uh, alles antwoord zodat we weten waar, wie en hoe. En anders kunnen zij bij de deelnemende uh, cafés de, de flyer pack. Ja, of nee, dat zal in de loop van de volgende week uh, zal dat uh, uitgeregeld worden. En dan ligt het daar. Oké, okay. nou hartelijk dank voor de uitleg. Graag gedaan. En wij zingen mee. Bedankt, het is goed. Dankjewel. Gelukkig wij. Bred Paap over de Chantikoren gaan we met een andere te praten. de van de ag Welkom Jos. Goedemorgen. Ik zie een heleboel tekeningen en uh, wat het even op projecten. Welke projecten lopen er nu bij AG? Waar we nu mee bezig zijn ja, in Zandvoort voor... uh, is de reddingsbrigade. Dus uh, de Zuidpost. Uh, het namenmonument. En uh, ja, we hebben nog wat andere dingen in voorbereiding. Uh, uh, met name in uh, hotelsector. Maar dat uh, is allemaal nog wat prematuur. Ja, ja. Is nou, het beroemde uh, circuit hotel? Uh... Nee, nee, we zijn daar niet. We uh, hebben ooit een keer de entree gedaan. Zeg maar dat kassenhokje uh, bij het circuit. Maar dat is alweer een tijd geleden. Ja, ja. Uh, als je over hotels praat, dan zijn er maar een paar uh, mogelijkheden, maar we wil je uh, niet ontvutselen als het niet, uh, niet nodig is, maar naast het casino kan een hotel komen. Ja, nee, maar je hebt natuurlijk ook bestaande hoteliers, uh, bijvoorbeeld op de Weg. hebben Ja, maar daar hebben we ook een hotel uitgebreid. En, uh, dus, dus ook bestaande hotels moeten natuurlijk worden uitgebreid. Uh, ja. hey, dat namenmonument, daar... Uh, er werd over gesproken dat er moet in het geld komen, dat het schijnt en nu de um, de parkeerplaatsen moet omgelegd worden. Hoe gaat dat eruit zien? Um, nou ja, Zo'n uh, project is net als met alle uh, andere projecten. Je hebt natuurlijk een aantal uh, belanghebbenden. Uh, bijvoorbeeld de mensen van de flat die daar achter wonen. Nou, die hebben een vereniging van eigenaren en daar zijn uh, hele goede gesprekken mee geweest. Dus uh, die mensen die, uh, nou, staan ook achter het initiatief en die werken mee. Dus een gedeelte van uh, uh, het monument dat grenst aan hun terrein. Dus dat stukje duin voor die flat aan de Heemskerk, uh, die, uh, ja, dat is hun terrein. Nou, dan moet je bijvoorbeeld bij kunnen met de glazenwasser. Ja, uh, nou, ja. Dat soort dingen wordt meegenomen. Jij hebt het over parkeren. Uh, nou, we waren even in afwachting van de gemeente wat hun plannen waren bij de entree van Zandvoort. Dus daar wordt iets heringericht. Nou, hoe groot is dat gebied? Waar is er budget voor? En um, nu staan er parkeerplaatsen haaks op dat uh, namenmonument... ...of op, het, uh, op de huidige muur met een, een gedenksteen. En um, wij dachten dat dat wel iets beter kon. Dus door die parkeerplaatsen te draaien en iets te verplaatsen... ...creëren we gewoon wat meer ruimte daar om uh, dat monument te maken. Ja, want uh, het wordt ook nog een muurort, toch? Ja, heeft, uh, een... vroeger ja. heeft daar de synagoge gestaan. Ja. En die punt uh, die jij noemt, dat is dan de ark en die is gericht naar het oosten dus dat is uh, ja, de, de opzet ja, van een synagoge ja. en um, die laten we terugkomen dat, uh, zeg maar, die footprint van die oorspronkelijke synagoge die laten we terugkomen, dat is de verwijzing naar de historie en die maakt onderdeel uit van uh, de muur en op die muur komen dan uh, de namen van, uh, de, drie, ja, van de 306 van uh, de Zandvoortse Joden. Die uh, ja, uh, zijn afgevoerd. En nooit meer zijn teruggekomen. En dan. Ja, zolang je naam wordt genoemd. Uh, ben je niet vergeten. Dus die namen die krijgen allemaal een plekje uh, bovenop uh, de muur. Ja, en als je daarmee bezig bent, dan, dan realiseer je, je inderdaad de, de impact. het uh, is iets abstracts. Zo'n zo getal voor zoveel mensen. 6 miljoen, maar dan in zo'n 306. Ja, Toch je de uh, erbij Ja, en dan zie je ja. dus een uh, jongetje van vier. Uh, iemand van 84, de, de volstrekte willekeur, mm. zeg maar. Dat iedereen dat kan overkomen. Ja. Ja, dat, dat doet je wel wat. Ja. Belangrijk monument. Ja, zeker. Dat is het project monument. Ja. Um, ik heb hier een raad als klein staan. Ja. bemoeien je daar Ja, wij hebben dus. Uh... Dat, dat dat gebouw we nu neergezet. Ja, ja, zeker. Is het helemaal nu uh, klaar. Want ik zag ze aan de zijkant nog wat doen. Ja, we hebben het in twee fases gedaan, uh, zodat uh, de horeca onderin uh, zo snel mogelijk open kon voor het seizoen. Nou, nu heb je dus Noble Tree daar zitten en uh, het restaurant daarnaast, Andrea, bestaande restaurant, dat is eigenlijk aan de achterzijde helemaal vernieuwd. Er zit een hele nieuwe keuken, uh, het hele interieur is vernieuwd. Nou, Dat is ook uh, net voor de zomer open gegaan en uh, ja, dat loopt ook als een, uh, als een trein, heb ik gehoord. Uh, ja. Ja. Hoe zit dat boven, Andrea? Boven Andrea komen twee appartementen en die worden in uh, eigen beheer afgebouwd door de opdrachtgever. Uh, de appartementen boven Nobletree zijn uh, op een orna klaar om uh, opgeleverd te worden. Dus dan wordt het gestoffeerd en verhuurd. Het, ik was er toevallig uh, eergisteren mm -hmm. met een vooroplevering. Ja, het is schitterend uh, qua uitzicht en uh, qua locatie. Ja, het zijn hele mooie appartementen. Zeker beter. En wat vind je van het plein? Moeten we daar ook nog aan veranderen? Uh, nou ja, dat heb ik altijd al uh, gezegd. Dat plein uh, is natuurlijk perfect gelegen in het centrum van Zandvoort. Het is een beetje jammer als je dat alleen maar gebruikt als kierlus voor de bus. Dus uh, probeer het zo weer in te richten. Uh, dat de bus kan rijden, gewoon via de Oranje straat uh, of de Krocht. Oh, de Krocht. Uh, maar je hoeft niet per se daar een, een lust te maken. Want je stapt in, je doet een rondje plein, je zwaait de naar de burgemeester de en je gaat weer weg. Ja, ah, ik denk dat dat logistiek wel anders kan. Ah, ja. En dan haal je daar gewoon een plein over. En, en misschien doe je het zo dat dat uh, met, met paaltjes dat, dat verschillende scenario's heeft. Maar ja, dan heb je echt een, uh, een prachtig plein in het hart van Zandvoort. Ik vind het jammer dat het zo slepend is daar. Ehm... Uh, ja, maar uh, je, je, net uh, waar wij van het praten... en toen zei je van ja, alle projecten in Sanford liggen stil... of Roy die zei dat uh, in zijn column... Uh Slepend. Sommige dingen duren lang. En uh, jammer, ik heb daar verder geen mening over. Ik blijf altijd volhouden. Uh, misschien soms tegen weten in. Maar onder long run uh, ja, zie je toch dat het meeste wel uh, voor elkaar komt uh, als je erin blijft geloven. En ik denk met het Raadwijsplein: het, het kan bijna niet anders. Uh, daar komt vast een goede oplossing voor. Ik hoop het. Want ja. Er wordt al allemaal over gesproken en dan uh, hangt het op drie bomen of uh, het hangt op een bankje ja. of op de bus. Nee, maar ben, onder druk wordt alles vloeibaar, dus dat komt vast goed. Nou, daarom ik zal ik wel allemaal wijnen. <lacht> ja, ja precies. We, ja, ja. Gaan voeren. De kritische pers die kijkt mij. Dat ja. zeker. Ja. Ja. Ja. Ik heb een beste uitzicht op het hele plein, dus ja. alles zien wat er gebeurt. Nee, dus dat komt vast goed met de ijsbaan en ja, met de evenementen. Ja. Nou, de, de, uh, we gaan natuurlijk wel weer richting uh, de winter toe. En uh, de ijsbaan moet weer de ijsbaan worden, toch? Ja, ja ijs, de, die komt al, uh, voor mij. Ja. zeker. Maar die komt ook uh, ongetwijfeld weer. Ja. Het is alleen... Um, zo zonder van de tijd en zonder van de moeite om te blijven knippen en plakken. Ja. terwijl je het eigenlijk gewoon in één keer structureel zou moeten kunnen oppassen. Uh, mensen handhavers te sturen om uh, fietsen te bekeuren. omdat ze op een verkeerde plek zitten. maar dan ergens een plek is waar je nou. fiets kan zetten of mag zetten. Mm -hmm. of, nee, maar uh, ik ben maar een uh, eenvoudige bouwkundige. en ik denk rationeel vaak. Ja, ja en. Uh, in de politiek gaat dat toch vaak uh, via de band en op andere manieren. En ja. die hebben toch een eigen realiteit. En die kunnen dus, het uh, niet uh, zeg maar van A naar B de kortste weg kiezen. Ik vind het een hele mooie ja. uitspraak. De politiek heeft een eigen realiteit, terwijl ze de realiteit van de bevolking zou moeten hebben. Maar goed, daar ja. laten we de politiek laten ja, wat het we, is. We, we, we gaan in het straf. Dat lijkt me een goed idee bij dit weer. Ja. Um, de reddingsbrigade die, uh, uh, krijgt een nieuwe onderkomen. Ja. Uh, daar was in het begin een plan en er moest iets verschoven worden met de duinen. Ja. Hoe, hoe loopt dat nu? Uh, het hoogheemraadschap ja? heeft ook een eigen realiteit, ook een eigen realiteit <laughs> <ja>. <laughs> en dat is de context van de kustveiligheid. Dus uh, ik ben even vergeten of het eens in de duizend jaar of eens in de tienduizend jaar is, maar dan uh, is een kansberekening, ja dan kan er een, een storm komen. En uh, dan moeten de duinen natuurlijk wel houden. Want anders krijgt uh, iedereen achter Zandvoort uh, tot voorbij Haarlem naar de voeten. Dus dat is natuurlijk, daar hebben ze zeker een punt. Um, wat zij dus willen is dat als die storm er is, dat een gebouw in delen uiteenvalt. En uh, niet de kans loopt dat er een soort winddruk uh, wordt opgebouwd op die duinen, waardoor uh, die, die storm zeg maar, een gat, een bres kan slaan in die duinen. Dus die stellen bepaalde eisen. Uh, nou ja, die eisen staan op papier. En een van die eisen was dat het gebouw acht meter uit de duinvoet uh, moet komen. Nou, dan denken wij dat is simpel. Maar nou blijkt er een, een duinvoet te zijn, uh, zoals die er was in 2017, maar ook eentje zoals die er was in 2018. En er is ook nog een duinvoet uh, en dat is de beoogde duinvoet van het Hogeheemraadschap. Dus ja, daar is een discussie over geweest uh, en daar hebben we de uitkomst van meegekregen en dat heeft geleid tot de positionering van het gebouw. En, ja. uh, waartoe, kijk, De bewoners willen natuurlijk het liefst dat dat gebouw zo dicht mogelijk tegen de duinen aanstaat, want dan kijk je er overheen. Ja. Nou, logisch. Nou, daar hadden we graag ook uh, aan meegewerkt. Alleen we hebben een bepaalde maat gewoon als harde eis opgekregen van het algeheemraadschap. En dat gaat boven uh, zeg maar ook de bevoegdheid van de gemeente. Dus de gemeente kan niet anders dan daaraan meewerken. Maar, uh, ja, ja. Het algeheemraadschap heeft het zeggenschap over Duitsland? Ja, zeg maar de, de kustveiligheid. Uh, dat is van groter belang zeg maar, dan uh, de lokale beïnvloed. Ja. Oké, okay, dus nu is het... Uh, uh... Het plan kan uitgevoerd worden. Uh, wanneer gaat daar de schepping om? Um, nou, we hebben voor de zomervakantie het bestek afgerond. Uh, dat ligt nu bij uh, aannemers. Die zijn aan het rekenen. Uh, dus binnenkort komen de prijzen. En, uh, nou, het zijn natuurlijk hele hectische tijden op het moment in de bouw. Met levertijden en prijzen en schaarstaan van alles en nog wat. Dus uh, afhankelijk van uh, de prijzen die we krijgen van de aannemers. Kunnen we dus uh, uh, uh, snel aan de slag. En de bedoeling is natuurlijk dat dat voor de zomer wordt opgeleverd. Een snelle, snelle bouwen. dan? Uh, ja, ja, we willen natuurlijk ook zoveel mogelijk van tevoren voorbereiden. En zo min mogelijk daar in weer en wind op de locatie zelf bouwen. Ja. Eén ding valt mij op. Je zegt het gebouw moet in stukken uiteenvallen. Als het echt gaat stormen. Hoe hou je daar als architect rekening mee? Heb je breeklijnen erin? Of, of? Ja, je hebt dus bijvoorbeeld je begint met de fundering. Normaal stort je een funderingsbalk. Je maakt een bekist en je stort een funderingsbalk en die is zo lang als het gebouw. En nu werk je gewoon met prefab elementen van beperkte lengte. Nou, zo heb je dat ook met je staalconstructie en met je vloer. Ik zie dat zo. Wanneer gaat dat stuk en waar? Als er nou een heel grote En die, die storm komt, er, hè? Bij een extreemste grote storm. Ja. ja, ja. Die de 10.000 ja. jaar. Ja. Valt er dan <laughs> dus, dus niet, niet bij winkel 8. Nee, nee, nee, nee, maar, nee. Echt bij een goede storm. Valt ja, er de linkerkant ineens weg of de rechterkant? Of, of... Nee, het gaat om dat die winddruk zich niet kan uh, opbouwen. En uh, dus, zeg maar, de, de gevels die vallen dan uh, tussenuit. Dus ja. het staketsel blijft dan nog overeind staan. En als laatste gaat dan het staketsel uh, uh, eraan, zeg maar. Ja. Nou, ik hoef het niet te zien, maar ik vind het wel impressief dat het zo gebouwd wordt. Ja. Dus dit verbaast me echt dat je dat dan zo mee moet nemen. Ik hoop het ook niet mee te maken. Nee, nee, nee. Nee, Niemand niet natuurlijk. Ja, heel knap. Ja, maar goed, met de huidige klimaatverandering. je kan je er wel iets bij voorstellen dat de omstandigheden steeds extremer worden. En dat je er rekening mee moet houden. Ja. Laatste vraag over hiernaast het watertorenplein. Want dat is ook in zijn slepen. Ja, ja. Hoe zijn we daar nou al niet mee bezig? Oeh, um, dat had ik even nog mijn huiswerk moeten doen. in uh, 2005 in de brand? Ja, maar wij zijn toen in, ik nou, weet niet eens meer of dat 2005 2015 of 2016 is geweest, uh, uh, zijn we voor het eerst daarna gaan kijken. Nee. Dus, dus nou ja, al enkele jaren zijn we daarmee bezig gegaan. Ja. Nu uh, moet het aanbesteden weer opnieuw gedaan worden. Er moeten nieuwe plannen gemaakt worden. Ben je daarmee bezig? Nee, de selectiecriteria uh, moeten opnieuw worden vastgesteld. Okay. Um, en die moeten worden verduidelijkt. Maar dat betekent niet dat je totaal andere selectiecriteria krijgt. Dus het beleid van de gemeente, zoals dat is bijvoorbeeld vastgelegd in een bestemmingsplan en in een woonvisie uh, en in een duurzaamheidsparagraaf, dat is allemaal uh, bekend, zeg maar. En dat was ook al bekend. Alleen nu uh, heeft de rechter gezegd: van ja, er is toch een hoop uh, onduidelijkheid in dat voortreject. Laat ik het zo maar even formuleren. Uh, en dat hebben we ook altijd gezegd. Zorg nou dat je criteria hebt die meetbaar zijn. Met een uh, wegingsfactoren uh, en een puntentelling. Want dan kan daar geen misverstand over bestaan. Dan kan iedereen zo zien: van uh, het is getoetst. Helderend op basis van het aantal uit. parkeerplaatsen, op basis van het aantal woningen. En uh, dan krijg je geen discussie. Dus dat wordt nu vastgesteld. Wanneer komt daar uh, duidelijkheid in? Um, die vraag die had ik wel verwacht eigenlijk. Uh, um, dus, um, ja, de vijlijn zie ik bij ja, ja, nee, die staat gewoon op de, de website hoor, van, van de gemeente okay. bij, bij de raadstukken. Um, dus er komt um, een behandeling in de raad. Het is al in de raadscommissie geweest. En dan krijgen wij op basis van die vaststelling door de gemeenteraad... ...krijgen we 22 oktober een... Uh, een nota van inrichtingen. Uh, wij kunnen, nou, ik moet het zo formuleren, 26... Nee, 25 september uh, stelt de Raad de selectiekaders vast. Dat is de eerste stap. Dus dat gaat de Raad doen. Uh, dan krijgen wij die 26 september. En dan mogen we vragen daarover stellen ter verduidelijking. Okay. En dan uh, krijgen we 22 oktober dat antwoord. Nou, dat proces gaat nog een keer. Dus op basis van onze antwoorden... Uh, dan krijgen we een reactie van de gemeente. Daar mogen we nog één keer vragen over stellen. En dan moeten we aan de bak. Uh, wanneer wordt er dan gekozen? Uh, nou, we moeten natuurlijk uh, met de kerst uh, doorwerken. Dat gaat altijd met dit soort uh, selectieprocedures. Uh, dus die plannen moeten we in januari uh, indienen. Die worden dan in februari uh, beoordeeld. Dan heb ik het over 2020. Uh, en dan ergens in maart 2020 uh, wordt er dan een keuze gemaakt. Nou, we zijn zeer benieuwd. Ook dit vinden wij slepend, maar we zijn zeer benieuwd. De komende gezien de tijd uh, uh, moeten we door naar het volgende onderwerp. Ja. Sjors, bedankt voor de uitleg. En uh, ik ben zeer benieuwd naar uh, het nieuwe onderkomen van de Renspira. Oké, okay, ik ook. Ja. Uh, oh. yeah. oh, ik ben rijk en oh, ik heb ik heb jou liefde, elke nacht slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor elke dag die nog niet komt. Het dus is een banger hart kan dat van mij, Kan dat van mij. Ik ben niet eens zeg ik, uit het geval. Ook al is er al geen meid zo mooi als jij. Smits, Health and wellness. en Wellness. En Wellness. Ja. Alles op de hoogte uh, tegenover de Oranje spraak. Klopt helemaal. Ja. Welkom. Dank je wel. Ja. Uh, Smits Health en Wellness houdt elk jaar een, een reuma dag. Dat klopt. Reuma ja. Reuma dag om te sponsoren. Precies. Hoe kom je daarop? Ja. We hebben natuurlijk. Uh, we hebben best veel klanten die reuma hebben. Reuma is echt heel pijnlijk ja. en uh, hey. het liefst ga je stil in een hoekje zitten en dan hopen maar dat, uh, dat je de pijn zo min mogelijk voelt. Mm -hmm. Alleen zit je dan in de neerwaartse spiraal, je moet bewegen, je moet die spieren bezighouden. Nou, elke beweging doet pijn en dan zeggen ze uh, het slenderen is onbelast bewegen dus het is heel goed voor onder andere reuma patiënten dus daar is het eigenlijk een beetje ontstaan met dit idee we willen ook nog eens wat goeds doen buiten alleen maar het ondernemen dus we zijn in 2011 begonnen met elk jaar een dag en dat is dan in overleg met Reuma Nederland het heet de eerste reumafonds is nu veranderd in Reuma Nederland uh, daar deden meerdere slende salons in mee en dat is dan meestal de eerste vrijdag in oktober dus we hebben besloten een reuma-marathon te houden. Normaal zijn we van... Ja, het, in het begin heb ik zelfs nog een hele nacht opengebleven. Echt van half negen s'morgens tot zeven uur de andere dag. Nou, gezien mijn leeftijd denk ik, dat doen we maar niet meer. Heb je in die nacht ook nog veel te doen gehad? Ontzettend. Ja, waarom? Mijn zus werkt bij het casino en die had al de collega's meegenomen na het sluitingstijd. Nou, we hebben vreselijk gelachen. Klanten vonden het zo leuk. Die kwamen s'morgens, maar die kwamen s'nachts nog een keer. Gewoon voor. Voor de lol. Ja, en die, die liggen dan op de slenderen? En die liggen dan te slenderen. Ja, ja. onder andere. Dat is, uh, dat is dan de basis. Maar we hebben natuurlijk veel meer die we wat we doen. Dus er wordt onder andere paraffinepakking voor de handen gedaan. Er wordt een heerlijke hoofdmassage gegeven door nurses. Uh, ik heb Sonja die voetenmassage doet. Weet je, allemaal extra dingetjes om geld binnen te halen voor het reumafonds. Um, dus dan de eerste is uh, niet volgende week zal de massage daarna. Ja, het is vrijdag. vrijdag. Vrijdag, vrijdag, 4 oktober. Vrijdag, 4 oktober, dat ja. is de dag. De dag. Um, er gebeurt van alles, zeg je al, hè? Ja. ja. Um, hoe kom ik daar nog verder achter op de website? Um, de website niet, maar wel via Facebook. Okay. En voor de rest ben je natuurlijk van harte welkom om binnen te komen lopen. Iedereen kan gewoon lopen. We, hebben een, uh, we hebben lijsten hangen uh, bij de ingang. Daar kun je op inschrijven als je zegt, nou ik wil wel een keertje slenderen. Het is natuurlijk een geweldige manier om een keer te, uh, te ervaren wat het met je doet. Wat, wat is slenderen voor de mensen die dat nog niet weten? Dat is onbelast bewegen. Dat is heel belangrijk. Maar het zijn zes bewegingsbanken. En je gaat erop liggen. En die banken bewegen. En al je spieren worden daardoor bewogen zonder dat je er zelf moeite voor hoeft te doen. Kan wel, hoeft niet. En elke bank beweegt anders. Als je klaar bent, na een uur, heb je eigenlijk al je spieren bewogen. Heel, erg interessant. Ja, dus ook voor, voor bijvoorbeeld oudere mensen om soepel te blijven. Hè? Minder kans op vallen dan. Het is gewoon heel goed voor iedereen eigenlijk. Zie je dat ook, dat die, uh, dat die doelgroep er is? Uh, ja, ja. Ik heb uh, heel veel uh, oudere dames die daar, en die vallen gewoon veel minder. Die zeggen zelf ook, ik merk dat zo ja. erg. Dan gaan ze twee weken of drie weken op vakantie en dan komen ze terug. En zeggen, oh, ik heb het zo gemist, ik heb het zo gemist. Want ja. je wordt meteen weer wat stijver als je dan even niks doet. Ja, dat, dat is dus uh, het ding. Als je ja. regelmatig beweegt dan blijft soepel, zit je ja. een week stil. Dan ben je weer... Ja, dan kan je weer, weer opnieuw vanaf. beginnen. Ja, ja klopt. Ja. Vorig, vorig jaar was ook Reuma-dag. Ja, klopt goede opbrengst. Uh, ik denk dat wij de beste waren van Nederland. Ja? Ze hebben iets... Gemeten. Ja, ja ze, dat, dat ben ik natuurlijk ook benieuwd ja. naar wat ja. we doen ja. he, toch, ja. we doen ja. ons je, uiterste best. zelf weet je het. Ja, nou ja, precies. Weet je, we hebben tot nu toe elk jaar iets meer gedaan. Dus elk jaar hebben we weer een nieuw record eigenlijk. Vorig jaar hebben ze met 17 uh, Slender meegedaan. En ze hebben iets van 7.000 euro opgehaald. Oh. Waarvan wij 1.300 hebben ingebracht. Dus ja. dan kun je wel nagaan dat wij een van de beste zijn. Zeker, ja. Maar Reuma Nederland zegt ook. Ja, moeten we moeten die andere mensen ook zien te krijgen dat ze een loterij houden. Want dat levert goed geld op. Kijk, je ja. kan slendigen voor 5 euro. Ja, weet je. Ik kan misschien 20 mensen hebben op zo'n dag. En dan is de dag om. Ja, loterij. Maar loterij, dat loopt natuurlijk hartstikke goed. Dit ja. jij ook loterij? Ja, tuurlijk. tuurlijk. En de loten zijn te koop bij jullie in de zaak? Ja. ja, zes voor vijf euro. Nu al? Ja, nu al. Ja, zeker. En ik heb ook al wat prijzen staan. Dus uh, nou, ik heb natuurlijk mijn zus gecharterd om bij het casino hier het een en ander los te halen. Dus dat is onze grote sponsor. Voor de rest vraag ik de klanten zelf. Van joh, heb je nog iets in de kast liggen wat je nooit gebruikt hebt? Wat nog nieuw is? Wat we in de loterij kunnen doen? Nou, en dat druppelt allemaal binnen. Een klantje van mij die werkt bij Goodnight. Dan heb ik nieuwe lakens gekregen, pakket. Dus, uh, en zo kom je leuke dingen komen er zo aan. Ja, nou, ze zeggen ja. zeggen, de mensen moeten vooral een lot gaan kopen en eigenlijk ook gewoon meekomen doen op vrijdag. Ja, het liefst wel. En ja. dan weet je, dan doen we om half zes de trekking van de loterij. Daar komt iemand van Reuma, Nederland die dat doet. Okay. Dus het is lekker neutraal. Die, weet, die kent de mensen niet. Dus het, het gaat eigenlijk altijd goed. En dat is echt zo'n gezellige happening. Dat wil je niet weten. Want dan zorgen we wel voor wat een, hapjes en wat drankjes en zo. Nou, het is gewoon een feest. Gewoon een feestje. Heel geslaagd. Ja. Hey, de aanloop uh, is begonnen. Ja. Dus ja. mensen die dit horen, die uh, denken, ah, ik vind het hartstikke leuk. Die kunnen nu al bij jou uh, op de lijst komen te staan. Klopt, ja. En ook gelijk te komen. Ja. Okay, ja, dus, helemaal ja. Nou, ik zou zeggen, er loop eens langs uh, de hoge weg. En kom binnen. En kom binnen, zou ik zeggen. Heel gezellig. Ja. ja. Er staat nog een op je briefje. Wil je nog wat kwijt? Uh, nou, dat was ah, eigenlijk ah, een ah. beetje, heb je het allemaal al verteld... Ehm, um, nee. Oh ja, wat ik ook nog wel uh, wil aanbieden, is dat je gratis op onze professionele weegschaal mag staan. En dan krijg je een strookje waarop staat wat je BMI is, wat je vetpercentage is, je spiermassa, je vochtpercentage, je viskraalvet en je metabolische leeftijd. Om maar even wat dingen te noemen. Ja, zijn... Wow, een mond vol. <lacht> een strookje. En er komt echt een strookje uit waar alles op staat. En dat is altijd heel erg. leuk. is een uitleg daarover. Ja, die krijg je er ook nog bij. Ja, dat is altijd wel heel erg leuk om, uh, om een keer mee te maken. Ja. Ja, ja. Ja, aan de hand daarvan heb je natuurlijk mensen die zeggen van goh of, of ze schrikken of ze zeggen nou ja. oh, ik zit nog best in orde ja. dan, uh, ja. of ik kom slenderen of ik ga hardlopen. Dus we mee. kunnen daar meteen advies bij geven. Ja. Ja. Ja. Ja. Het is niet zo dat je daar maar uh, wat mee, mee, mee uh, misloopt. Nee, zeker nee. niet. Nee hoor, nee, nee, nee. Het is allemaal vrijblijvend. Dus, uh, en ook al voel je je goed, preventie is het allerbeste. Dus, dus uh, ja, zeker. alle reden om er even gebruik ja. van te maken. Ja. Ja, zeker. Nou, een van mijn klantjes maakt uh, heerlijke broodjes voor bij de lunch. Voor de oh. mensen die er op dat moment zijn. Een andere, klant, een andere klant gaat te maken. Waarvan we de een in de loterij ook weer doen. En die zijn echt heerlijk. Dan moet je dus voor de appeltaart op de weeg staan. Ja, ja, dat denk ik wel. Ja. Nou, ze doet ze wel zonder suiker maken. Dus en en evengoed zijn ze heerlijk zoet. Ja, kan best. Ja, dus leuke dingen. Samengevat, 4 oktober, de vrijdag, is het de dag van de Roma Reuma in uh, Elk en Wellnesscentrum aan Elkeweg. Mensen kunnen al inschrijven voor alles wat er te doen is. Kom dus ook gewoon even kijken. En zeer belangrijk, de loterij is open. Ja, precies. Okay. En we zijn van half negen tot zes open. Van half negen tot zes. Ja. Iedere keer bedankt. Graag bedankt. gedaan. En tot ziens. Tot ziens. Tot okay, ziens. Uh, afsluiting is natuurlijk weer de agenda. En uh, wij hebben er een heleboel op staan. Dus wij beginnen gelijk dat tot uh, 23. Dat is een raar, want die, uh, die is al afgelopen. De Woenderkamer in het Sandso Museum. die is tot volgend jaar. Oh, die is tot volgend jaar. 23-6. Een jaar lang woenderkamer in het Sandso Museum, dat is de trappel. En daar staan hele mooie dingen. Tot en met 3 november is nog steeds de expositie. Historische Grand Prix in het Zandse Museum Jan Vinterman en Therese van der Loft uit 1952 waren dat de eerste Grand Prix. En coureurs. 20 september uh, de kinderdiscop bij Pluspunten kunnen weer dansen van 7 tot 9. Dat en op 20 september de palingrokerij bij Café Bluis van 1 tot 6. Dat was gisteren. 26 september is de regenboogborrel Rosé aan Zee in de haven van Zandvoort van half 6 tot half 8. En iedereen is welkom. Ja, en op 27 september de wapenzangers meezingavond bij het Wapen van Zandvoort vanaf half acht. Dat is ook de generale voor zondag, En u. dan is het Shantikore. De avond voor het Shantikore festival is natuurlijk oktoberfeest, muziekfestival in het centrum van Zandvoort. En het begint om acht uur. Ik moet mijn lederhozen weer uit het vet gaan halen en mijn laarzen. Uh, maar daarna gaan we naar de Burendag, de landelijke viering van de Burendag op 28 september. Ja, en natuurlijk hebben we al de uitgebreid over gehad met Fred Paap, Genticoren en Celie. De festival in het centrum van Zandvoort. En dat begint om 12 uur op het raadhuis. En natuurlijk om uh, 10 uur tot 11 uur in nieuw -Uniek. En dan hebben we op 29 september de Supercar Sunday op het circuit in Zandvoort. De hele maand oktober de Zandvoort Goes Wild. Een divers programma en dat kan je zien op Marketing Zandvoort. En dat is ook een beetje VVV. Ja. Wij zijn er uh, doorheen. Wij uh, we hadden weer een hele gezellige uitzending met een heleboel hele interessante onderwerpen. Waarvoor danken wij Gerry Rutte en VVK voor de redactie. Uh, Roy, bedankt voor de techniek. Uh, nou, Roy Dongen, ook bedankt voor de presentatie. Ben Zonneveld, jij ook bedankt voor de presentatie. En de Hoogland voor de gastvrijheid enzovoort. Wij zeggen een prettig weekend. Prettig gezond.